Hoe zo'n uh, stad in uh, Noord-Kameroen uh, ziet. Is het uh, erg dichtbevolkt? Um, ja, het is dichtbevolkt gevolgd niet dat mensen wel dicht op elkaar wonen, maar uh, je hebt geen hoogbouw, nauwelijks. Mensen wonen in kleine uh, huisjes. Maar er staan overal staan minuutjes omheen. En, en dus vanaf de straat kan je niet zo heel goed uh, zien hoe mensen eigenlijk wonen. Dan moet je echt uh, met vrienden meegaan op bezoek gaan en, uh, en dan kom je zo'n compound in en dan ineens ontsluit zich dan een, een, een heel gezinsleven achter een muur waar je totaal geen, uh, geen zicht op zou hebben als je niet achter zo'n muur zou kijken. Dan zeg maar, mm -hmm. moet je echt rondlopen met vrienden en dan die bezoeken en die. En, ja. Ja. Nee. ja, en je hebt in... Um, die markten zijn natuurlijk altijd fantastisch, heel kleurrijk. En um, ja, dat is op zich altijd, vind ik, een onderzoek waard. <laughs> Omdat er echt van alle uithoeken van de wereld dingen terecht komen. Echt alle uithoeken van de wereld. De meest vreemde aparte dingen kan je daar kopen. En uh, ja, het, het is hartstikke leuk volgens mij om met al die mensen een gesprekje te hebben van oh, goh, hoe kom ik daar nou aan? En, uh... dus dat is echt uh, Chinese waar. Uh, oh, ja. Zaken oh, uit Latijns-Amerika. Ja. Ja. Ja. Nederlandse spullen. Nederland ja, ja. Het hebt uh, Nestle, Mijn. <laughs> ja, Frieswijs. Ja, <laughs> ja. je kan er zelfs uh, Nederlandse speculaas kopen. <laughs> dat soort dingen, het is echt niet te geloven. En uh, mueslikoeken uit, uh, <laughs> uit Duitsland of Oostenrijk, echt, echt alles. Ja. Maar wie, wie koopt dat soort dingen? Want uh, je hebt het nu over uh, en uh, mueslikoeken en zo. Waardoor <laughs> bij mij uh, het uh, vermoeden begint te reizen dat uh, jij niet de enige Europeaan daar was. Nee, ik was zeker niet de, de enige Europeaan. En, uh, ik weet niet in, in hoeverre uh, kameronees die dat soort dingen kopen. Maar het, kijk, maar je moet die stalletjes ook weten te vinden. Ik bedoel, en je hebt de, in de, de stad heb je ook altijd supermarkten. Um, de, de grote, rijke, dure supermarkten, dat is, uh, die zijn vaak ge, ja, bemand door, door Europeanen. En, uh, ja, die importeren echt van alles. En daar komen de Europeanen ook heen om te kopen natuurlijk. Ja. En de echte hele rijke elite, maar van de Cambodjaanse elite Maar ja. nou, uh, een vent, Anne Cartier, die gaat niet uh, in zo'n supermarkt kopen. Ik denk ook niet dat hij niet weet wat, hoe uh, Hollandse speculaties ja. nee. Toen je daar aankwam, uh, waar uh, ging je toen heen? Waar ging je logeren? Um, ja, het, het, was, het was zo ge, gepland, tenminste. Het, dat, dat wist ik helemaal niet van tevoren. Toen ik aankwam, toen bleek dat ik dus, in een huis kon, kon slapen waar ook heel veel andere Nederlandse studenten waren. En uh, ja, daar had je een eigen kamertje. En, uh, het was de bedoeling dat je dan, uh, als je in, in een paar weken in het veld was geweest, dat je dan, als je een keer weer naar de stad dat je daar dan kon blijven. Dat is op zich heel erg, uh, heel erg makkelijk en fijn omdat je... Yeah, kan je, kan je ineens uh, precies doen wat je wil. <lacht> in zo'n uh, stad in Noord-Kamerun blijkt dus dan een hele uh, Nederlandse kolonie te verblijven met een, uh, een uh, compleet onderkomen en, uh, en alles. Uh, hoeveel Nederlanders liepen daar rond eigenlijk? Ja. Hmm. <lacht> nou, toen ik ja, er kwam waren, waren er wel, wel 15 Nederlandse studenten. Ik uh, viel echt stijl achterover, ik wist gewoon niet wat ik zag. Vooral ook uh, omdat ik een reis van drie dagen achter de rug had met allemaal motorpech, met vliegtuigen en zo, allemaal lenden. <lacht> Ja, en ik, ik, ik kwam naar binnen en uh, ik had ook gedacht dat ik heel, heel primitief misschien zou slapen. Maar alleen hadden we een bed en een douche en een toilet en een hele, inderdaad een hele Nederlandse kolonie die eigenlijk zijn eigen cultuur had meegenomen. Allemaal Nederlandse kranten en tijdschriften en uh, Nederlands eten en zo. Ik, nou, ik, ja, ik was echt heel verbaasd. Wat betekent dat, de Nederlandse cultuur? Betekent dat het ook, dat die mensen op diezelfde vervelende manier met elkaar omgingen als hier? Nou, ik heb zelf nooit in een studentenhuis gewoond. Juist. Uh, want ik uh, <laughs> ik, uh, ik kon er eens helemaal een voorstelling van maken, omdat het dus ook in Nederland ging. Zo'n studentenhuis en iedereen. Uh, in de keuken. Ja, ja, ik kan het heel moeilijk beschrijven. Ik, ik vond het heel apart. <laughs> Was het benauwend? Um, benauwend. Ja, ik, toen ik daar kwam dacht ik, hier kom ik niet vaak, nee. Maar, uh, misschien niet benauwend, maar bij mij komt het als niet echt authentiek over. Uh, we hebben daar te maken dus met een hele, een, als het ware een hele Nederlandse kolonie, een hele Nederlandse instelling, een, een hele Nederlands huis. Wat doen die mensen daar eigenlijk? Nou, ze willen, ze willen allemaal zoveel mogelijk... Uh, zich integreren in het kamerlijnse leven en dat waren ze allemaal aan, aan elkaar aan het vertellen in die salon en, uh, <laughs> en ik dacht mensen wat doen jullie hier als jullie het allemaal zo, zo goed weten en zo goed doen en vooral zo ontzettend opscheppen over hoe het moet en dan toch allemaal bij elkaar blijven zitten en, uh... wat bedoel je nu precies met uh, het integreren wat hield dat dan in of wat voor voorstellingen hadden zij daarbij die nederlandse studenten um... Ja, je moest zoveel mogelijk uh, spannende dingen uh, beleven, zoveel mogelijk vies eten eten, <laughs> zoveel mogelijk termieten en slakken en weet ik veel <laughs> En uh, natuurlijk het uh, veel dronken worden van het lokale bier. En, uh, um, uh, ja. maar was er ook sprake van, uh, van uh, affaires, verhoudingen? Verhoudingen? Jawel, ja af en toe maar, maar oppervlakkig. Hmm. Dat is even. En dan heel stoer doen over een wipje wat je even maakt. En dan, uh... Maar nou, ik, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen wat, nee. ik, nu, wat ik nu zeg. Nee. Maar... Dat is in Nederland ook niet zo maar sinds acht en zomer zijn we natuurlijk vertrouwd geraakt met de Afrikaanse liefde en dat was kennelijk daar ook een, een eigen verbreide activiteit of althans iets waarover men veel sprak maakt dat ook deel uit van het integreren? Nou, ik had, ik had het idee dat ze er erg bang voor waren heel, heel bang, vooral, vooral de vrouwelijke, <laughs> het vrouwelijke gedeelte die, ja, die, die hadden altijd die, uh, grote, grote verhalen natuurlijk over mannen die ze op straat tegenkwamen en wat die dan zeiden en... Uh, en, en ze ook heel veel raad aan elkaar geven. Wat je vooral wel moet doen en wat je vooral niet moet doen. Ik was echt heel verbaasd. Ja, daar hadden ze allemaal ja, zo heel oppervlakkig contacten mee gehad. Maar, maar ik, had, ik had het idee toen van nou, dit, is, dit, dit, dit versta ik niet onder integratie of zo. Waar uh, deden zij uh, zoal onderzoek naar? Is dat... Uh, van alles? Kan dat ook uh, natuurwetenschappelijk zijn of is het ja, vooral uh, sociale wetenschap? Nee, je had, je had van beide kanten. Je had sociaal-wetenschappelijke uh, interesse. En in, in, mensen die. Ja, biologen en uh, agronomen. En uh, ja, dat, dat was ook al vond ik ook al af en toe een verschil tussen, want die, vooral de biologen die hadden helemaal niet die drang om zich heel erg te bewijzen van, uh, uh, we moeten ons integreren, we moeten zoveel mogelijk uh, verschillende volken of, of gebruiken kennen ofzo. Nee, die biologen die hadden meer zoiets van, nou ik kom hier met dit doel en uh, die draaiden daar ook niet omheen, die deden ook niet daar stoer over van, uh, maar het waren vooral de, de sociaal wetenschappers die, uh, die de verhalen hadden. Ja, ja, ja. En, uh, hoe ziet zo'n uh, leven er dan uit als je daar uh, in uh, Noord-Kameroen uh, onderzoek doet? Sta je vroeg op en ga je dan uh, braaf naar je werk? Of? Ja, maar dat is heel verschillend. Kijk, ik, uh, ik deed op een manier onderzoek zoals, zoals de andere student. Uh, ik weet niet hoe ze, dat, hoe ze dat allemaal deden. Maar ik woonde, ik woonde bij een familie in een, uh, gewoon in een dorpje. Daar, de meeste van de tijd heb ik daar doorgebracht. Ik woonde gewoon met die familie. En admetse en zo. Terwijl uh, heel veel studenten zeg maar zelf een, uh, een, een huisje hadden in zo'n dorp en dan ook uh, ogenblikkelijk een kok in huis namen en een meisje voor het water en een meisje om kleren te wassen. En, um, ja, ik, ik kan... Het is moeilijk te vergelijken omdat, omdat, uh, omdat ik echt heel een hele andere situatie zat dan, dan de, de meeste studenten. Mm -hmm. Ik had ook geen fiets of een brommer. Of, uh, ik had ook geen, uh, geen, geen meisje om mijn kleren te wassen. En... Maar hoe kwam dat? Want uh, wat leidde ertoe dat de studenten, de andere studenten uh, zo'n eigen, uh, nou ik heb bijna de neiging om te zeggen, een koloniale of half-koloniaal huishouden op te zetten met bediendes en uh, <laughs> eigen huis? En, uh, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe kwam dat? En hoe kwam dat dat jij bijvoorbeeld in een familie uh, ging zitten? Was het je eigen keus? Ja, ik wilde dat. Ik wilde niet in een, in een apart huisje. Ik wilde in een, bij een familie wonen. Want, uh, ja, nou, ik, ik, ik snap wel dat, je, um, dat als, je, als je dus niet bij een familie woont, dat, je, dat het heel moeilijk is om s'avonds nog te koken als je uit het veld komt. Want het is ontzettend zwaar werk. En uh, als je dan s'avonds komt en je moet dan nog uh, voor je eten zorgen, dat is helemaal niet zo makkelijk uh, en snel gedaan zoals dat hier gaat. Je gaat even wat kopen en je maakt het klaar. Nee, dat, dat, dat, gaat, dat is bijna ondoenlijk. Ik heb heel veel respect voor mensen die dat, uh, die dat wel doen. Die dus wel uh, zelf koken uh, nadat ze een hele dag hebben gewerkt. Maar ja, ik, ik vond het dus ook wel heel makkelijk om bij een familie te wonen. Dat voor mij een hele makkelijke manier om, om in een dorp te, um, bekend te raken eigenlijk. Je woont. Ik woonde bij een, een vader en een moeder met twaalf kinderen en de leeftijden varieerden van uh, 21 tot 9 of 10 maanden, dat was het jongste kind en uh, ja de jongens uh, sliepen apart in eigen hutje en de meisjes apart en uh, ik had een hele grote luxe positie want uh, ik had een eigen kamer waar mijn bureau of mijn tafel in stond waar ik uh, ook een eigen bed had en dat uh, vond ik ook wel erg prettig hoor. Ja. Maar je vroeg net uh, hoe een student dat deed, of ze dan vroeg opstaan of hoe ze dan uh, het veld in gaan. Nou, ik. Uh, uh, ik stond altijd uh, ongeveer om zes uur op. Nou, dan uh, kwart voor zeven of zo. Krijg je uh, eten, en, uh, een kalabasje of een bord. En vaak in mijn geval kreeg ik dan een bord. Ze vonden mij heel Westers, dus ik moest dan ook naar boeren bediend worden. <laughs> maar, um, Vaak als ik niet alleen had, en ik wilde eigenlijk ook altijd met de familie mee eten, dan aten we met z'n allen uit een hele grote schotel, bord, waar dan uh, de sorgenbal, uh, la boule, de mille heet het in het Frans, en uh, het wordt ook al couscous genoemd, met een saus die, die, die uh, zit daar omheen. Nou, en dat eet je s morgens en s avonds, elke dag. Vaak zitten, of nou, in de meest luxe gevallen zit er een beetje vis in. Van die gedroogde vis. En zo eens in de week of eens in de anderhalve week krijg je wat vlees bij. Nou, dat is je maaltijd. Wat drink je erbij? Water. Of uh, als het feest was krijg je dat lokaal, lokaal gebrouwen bier. Bilbil, uh, -bil, zoals het in het foe heet. Maar dat, dat, was, dat was echt bij gelegenheid. Of je moest het zelf kopen. Dan uh, kwam je altijd bij Spraken de kinderen eigenlijk ook Frans? Ja, de kinderen in, in mijn gezin waar ik woonde, spraken Frans. Die zaten allemaal op de missieschool. In het uh, dichtbij zijn uh, ja, grotere dorp waar je, waar je die missieschool had. Maar ja, ik, woonde, ik woonde in een gezin wat eigenlijk. Um, ...een heel rijk gezin was. Dat de vader die was uh, directeur van de lagere school van een ander dorpje. Dus die had een, die had een inkomen. En uh, dat was vrij uitzonderlijk in het gebied waar ik zat. De meeste mensen verdienen gewoon überhaupt geen geld. Die uh, leven gewoon van wat uh, de aarde hen geeft. <laughs> en daarom uh, was je er ook heen gegaan, want je wilde toch de landbouw bestuderen? Um, in dat dorp, bedoel je? Ja, daarvoor was ik naar het dorp gegaan. Maar ik, uh, ik wilde in dat gezin, omdat die moeder ook Frans sprak. En uh, als, je, als je goed contact hebt met uh, de moeder waar je ook verblijft, dan, dan krijg je een hele, ander, hele andere informatie uit zo'n dorp. Dat uh, vond ik heel belangrijk, ja. Het is ook heel leuk na drie maanden of zo. Het eerste word je natuurlijk heel erg gewantrouwd. Heel erg bekeken of je, of je wel te vertrouwen bent. Of je wel serieus bent vooral. Of je niet met allerlei mannen uit het dorp uh, dingen begint. Want uh, dat, dat, uh, dat is uh, ja, heel pijnlijk in zo'n klein dorpje als, uh, als je dat doet. Maar zo na drie maanden ongeveer... En toen uh, het begon met de, met de eerste dorpsroddels die ik te horen kreeg van haar. En daardoor wist ik van, ah, ze begint met het vertrouwen. <laughs> ja. Die rollos uh, bestonden eruit van uh, wie uh, vreemd was gegaan of uh, wie iets met wie had. Of, uh, wat, wat, wat zijn de rollen dan? Oh, dat is heel verschillend. In mijn dorp stond bekend om zijn hekserij. <laughs> en. Uh, in, de, in dat dorp daar gebeurde volgens de bewoners zeer vreemde dingen. En als er een kind dood was, en dat gebeurde wel vaak, dan uh, werd er ook altijd iemand beschuldigd die uh, het kind had gestolen. Die de ziel van het kind had gestolen. En dan, de volgende dag was er dan altijd een grote processie richting een uh, grote feticheur. Die dan uh, met zijn rituelen erachter zou kunnen komen wie de ziel van het kind had gestolen. Maar er gebeurde van ook allerlei andere dingen. Er werd altijd gestolen. Elke dag was er wel weer wat gestolen. En dan werd dat ook uitgebreid gespeculeerd wie dat zou kunnen gedaan hebben. En waarom en wanneer die fiets dan verkocht was. In de, als het een fiets was bijvoorbeeld. Dat is echt heel heftig, want een fiets is gewoon een kapitaal. En er zijn heel weinig mensen in het dorp die een fiets hebben. Dus als zo'n ding gestolen is, weet je meteen het hele dorp. Het dorp was niet eens zo klein hoor. Het, was, het dorp was denk ik... Nou, nog wel vijftienhonderd of mensen. En, uh, maar informatie ging er zo ontzettend snel. <lacht> ja. Maar wat ik, uh, wat, wat ik wel opvallend vond, dat ik niet gedacht, want uh, ja, dat vond ik het, is het grote verschil ook met, uh, met Ghana, want daar was ik ook een tijdje in een dorp geweest. Dat... Um, dat ze in eerste instantie, de eerste maand, misschien wel twee maanden, net deden of ik er niet was. Of ik helemaal niet, niet bestond. Ik, ik kon ook overal heen gaan, dus mensen keken nog niet op of om van hun werk. En uh, natuurlijk, uh, zodra ik mijn kont had gekeerd, dan wel. En snel praten misschien. Maar ik heb, heb dit <gacht> nooit gezien. Toen heb ik een keer, want ik vond het. En vaak groet ik ook. Hè, dan, uh, ik groet altijd overal. Mensen die ik dan vaker heb gezien, of zo. Die, die groet je dan. En ze, dan zeiden dus ze nooit wat terug. En ik vond dat zo raar. En uh, dus heb ik uh, met die, uh, die familie of die. Uh, ja, de, de hele familie zat erbij. Heb ik dat gevraagd van, nou, hoe zit dat eigenlijk? Nou, en toen heb ik een beetje een uitleg gekregen dat, dat, dat, dat, dat het zo ging met vreemdelingen in het dorp. En, uh, maar zo na drie maanden, vier maanden, het begint dan met de kinderen. De kinderen, als die je eenmaal vertrouwen en de ontkomen, de volwassenen ook. Die, uh, oh, die vonden het allemaal te gek als ik kwam. En, uh, en altijd je naam roepen en zo. En toen dacht ik, nou, dat is hier gewoon gelukt. Maar daar moet je wel wat voor doen. Je bent niet zomaar geaccepteerd in zo'n dorp. Werkt je nou ook buiten het dorp of het land? Ging je het dorp uit of werkt je vooral in die dorpsgemeenschap? Nou, um, het is niet een dorp zoals, zoals je misschien een dorp voorstelt. De huizen zijn helemaal verspreid door alle velden heen. Dus uh, ja, je hebt wel plekken waar meer huizen bij elkaar staan. Maar iedereen woont toch heel, heel ver verspreid. Dus als je een stuk moet lopen, dan, dan kom je altijd door velden en dan ontmoet je weer een huisje. En dan moet je weer een heel stuk lopen en dan heb je weer een huisje. Mm -hmm. Dus het is, niet een, het is niet een dorpskern of zo. Mm -hmm. en, uh, de meeste mensen werken overdag op het, op het land, op hun stukje land? Ja, in het regenseizoen. Mm -hmm. Het regenseizoen is niet zo lang. Het, uh, in het droge seizoen zit, geloof ik, iedereen te drinken onder een bal. <laughs> Maar in, in het regenseizoen is waanzinnig veel te doen. Uh, ja, het begint natuurlijk met die akkers uh, klaarmaken om te zaaien. In uh, nee, dat gebied waar ik zat, er, er werd, uh, werd, dus altijd, uh, er werd uh, Giers verbouwd op terrassen om, uh, om erosie te voorkomen. En, uh, nou, dat, dat is ontzettend veel en heel zwaar werk. Nou, dan moet die, die grond moet opengehakt worden met een klein bijltje. En uh, ja, dat is ontzettend zwaar werk. Daar zijn ze de hele dag mee bezig, dagen achter één. En dan als er dan eenmaal gezaaid is en de eerste regens zijn, zijn gekomen, dan, nou, dan wordt er misschien vijf of zes dagen gewacht en dan wordt er gewiet. En dan, ja, dat is echt heel, heel zwaar werk. Ik geloof dat dat misschien de meest arbeidsintensiefste tijd is van het jaar. Nou, en dan de oogsttijd in uh, het begint in september en dat gaat door, denk ik, tot, he, tot januari. Dat is ook weer een hele drukke tijd. Maar daartussendoor hebben mensen wel heel veel tijd over om uh, andere leuke dingen te doen. Wat bedoel je nu? Wat gaan ze dan doen? Oh, ja, de, dat is... Uh, ja, de, de, de vrouwen die, die hebben zo'n eigen bezigheden. En dat gaat natuurlijk ook altijd door met water halen en koken. En, uh, maar de mannen die... Die bezoeken ontzettend veel markten en die gaan die, die al hun vrienden worden bezocht en ja, en de, de Bielbiel vloeit overvloedig. Dat is het voornamelijk. persoon in dat dorp, dat was de, de medicijnman, die was, die was ontzettend oud, want die herinnerde zich dus de Duitsers nog. En uh, dat moet echt een het begin van deze eeuw zijn geweest, zo 19, ja, tot 1914. Um, die, die hebben daar ontzettend huis gehouden. En daar, daar doen ook de meest wilde verhalen nog uh, over de rond. maar die zijn, zijn toen weggegaan. En in dat dorp waar ik zat, daar, daar zijn de Fransen pas gekomen in hun vijftigerjaren. jaar. Die hebben daar een missie opgezet en een we begonnen daar met een schooltje. En, um, um, maar um, die hadden. Die, dat is even een van de orde. Die, die altijd zo, zoveel mogelijk uh, uh, oorspronkelijk wil laten. Dus die hebben nooit uh, geprobeerd om onze westers te kleden of zo. Dat is pas eind 70 jaar gekomen. En toen moesten mensen dus uh, kleren gaan dragen. en werden mensen van de markt gestuurd. als ze de naakt zich kwamen vertonen. <laughs> ja. En. Um, ja, ik weet, ik weet niet precies um, wanneer de belasting werd geheven. Maar dat is altijd een ontzettend heikel punt geweest natuurlijk. Want mensen hadden helemaal geen inkomen en die moesten dan ineens geld uh, neerleggen. En de, de Fransen die, die um, hebben geprobeerd heel veel mensen uit de bergen naar de vlakte te, uh, te bewegen om uh, katoen te verbouwen. Dat, dat is ook, dat is ook een heel, heel, in grote getalen gebeurd. Maar... Ja, die katoenprijzen, het is gewoon altijd een grote ellende geweest. En mensen zijn nu allemaal weer overgeschakeld op voedselproductie. Die verbouwen nu allemaal hun eigen zorgen. En, uh... Is het gebied uh, de oorlog thuis dat geweest? En welke oorlog? Um, ja, er, er, waren, er waren natuurlijk allerlei soorten oorlogen. Je had uh, de, de, uh, de bergvolken die... Uh, die bestreden elkaar altijd. Dat is echt, denk ik, sinds oud her. Oud her. Dan is er nog een, een volk, een beetje in het noorden, de Mandara, die, die, is altijd, die heeft altijd geprobeerd om, om die bergvolken te overheersen en te islamiseren ook. En uh, ja, die conflicten die, die, die zijn tot ontzettend lang doorgegaan. En nog steeds heerst er een hele grote, ja, hoe noem je dat? Weerzien bij de bergbevolking tegen de mandara. En Ja, dat, dat blijft denk ik ook zo. Echt, ja, ja als, je, als, je, als je je dus islamiseert, dan betekent dat je mandara wordt. Dan, dan hoor je er ook niet meer bij, bij die bergbevolking. Dan ben je van een andere clan ook. Ja. Wat merk je daarvan uh, in het uh, dagelijks leven? Bijvoorbeeld uh, wat voor uh, godsdienst uh, hingen de mensen aan waar jij dan uh, uh, uh. bij uh, woonde? Oh, dat was heel heel grappig vond ik dat. Uh, er was de, de katholieke missie die was dus in de vijftig jaar gekomen. Die hadden daar een kerkje gebouwd en uh, nou, die probeerden de mensen te evangeliseren. <laughs> en die moesten natuurlijk zoveel uitleggen dat, uh, dat ze Denk ik, ja, ik geloof dat ze de meeste tijd uh, in eerste instantie gestopt hebben om de taal te leren. <laughs> en uh, um, ze zaten in een grensgebied van twee verschillende volken, dus ze moesten ook meteen twee talen leren, die, die ook dusdanig van elkaar verschillen dat het uh, heel, veel, uh, heel veel jaren gekost heeft. En uh, natuurlijk is nu de Bijbel vertaald <laughs> in al die lokale taaltjes. En, um, ja, je ziet dan dat. Uh, Interessante wijze zijn het vooral vrouwen die zich uh, interesseren voor, uh, voor de kerk. En die, die graag naar die kerkbijeenkomsten komen. En die graag ook naar die verhalen luisteren en mee willen doen. Uh, ze doen ook altijd heel veel mee aan, de, aan uh, dingen die je die, die, die, die missie organiseert. Die zetten dan vrouwengroepen op. En, en, maar de mannen die houden zich daar vaak nog verre van. Die, die vinden dat maar niks in ook onzin. En, uh, maar. Ja, wat je ziet, ik, volgens mij is het zo dat één dag in de week is iedereen katholiek is. En de andere zes dagen van de week <laughs> heeft ieder zijn, zijn eigen godsdienst. die er al natuurlijk decennia lang was. Maar ja, ik geloof, ik geloof niet dat mensen een, een zo groot verschil uh, zien tussen uh, hun eigen godsdienst en, uh, en het katholieke geloof. Omdat ja, je, je, er wordt toch over God gepraat. en die God kennen zij ook. En, uh, dat is dezelfde, het is alleen een andere manier van leven. En, andere geboden die je, die je ineens hebt en uh, ja, waar, waar de missie altijd uh, voor stond was natuurlijk uh, zo snel mogelijk uh, de polygamie uitroeien dus daar, daar, dat wordt natuurlijk ook uh, een beetje met het katholieke geloof altijd uh, in samenhang gebracht ja als je katholiek bent dan mag je niet polygaam meer zijn en, maar wat ik zag dat uh, sommige mannen die hadden vier vrouwen van zeg maar drie altijd naar de kerk gingen en eentje dan niet <laughs> dus hoe dat precies dat, dat, is allemaal, dat maakt het maakt toch eigenlijk niet zoveel uit of zo de feticheur van het dorp ben je daar ook bij op bezoek geweest? Ja, je hebt heel veel feticheurs en iedereen kan zich feticheur noemen als hem iets gelukt is met bepaalde kruiden en rituelen maar um, de, de grootste feticheur is natuurlijk degene die uh, echt wel heel veel uh, gedaan heeft aan, uh, aan spirituele zaken en um, dat was een, een man, een hele heel oude man. Dat was dat overigens ook die ik vaak bezocht om over de geschiedenis van het dorp te praten. Omdat hij uh, zich dat allemaal goed kon herinneren. Maar die was echt tot, uh, tot in de verre omtrek bekend. En uh, tot, uh, tot in de verre omtrek kwamen me mensen naar hem toe. Om hem te raadplegen. En vooral om uh, consulten te vragen: van wat heb ik, wat voor kwalen heb ik. Of uh, zaten ze met problemen, dan gingen ze naar hem toe. En, uh, maar ja, dat, dat was een, een man waar ik het heel goed mee kon vinden. En die uh, noemde mij ook altijd zijn, zijn dochter. Ja. <laughs> als hij uh, mijn tolk uh, ergens zag lopen zonder mij, dan vroeg hij altijd: hey, Waar heb je mijn dochter gelaten? <laughs> en ik kwam ook heel vaak bij hem om gewoon, gewoon te zitten. En, met hem mee te kijken naar de bomen of zo. Mm -hmm. en, uh, en dan waren er ook uh, mensen bij hem op bezoek? Hij was uh, alleen of waren er altijd mensen? Hij, hij, hij was getrouwd. Hij had een uh, aantal vrouwen. Sommige vrouwen waren ook alweer weg, maar sommige kinderen bleven ook en die gingen dan weer weg. Er waren altijd wel mensen, ja. En uh, vaak ook als ik hem uh, dingen aanvraag, ze kwamen tussendoor kwamen mensen met kwalen die je dan eerst gingen behandelen. En vaak mocht ik ook bij zijn als er iets. Uh, en één keer was een heel, heel moeilijk ritueel. Heel, heel heilig ook. En uh, daar mocht ik ook bij zijn. Eén keer dat. Uh, ja, dat was best wel bijzonder, geloof ik. En, uh, Wat namen nou mensen voor hem mee? Um, vaak bielbiel. Of een, uh, een haan. Um, Gierst ook, die zorgen uh, Eieren. Um, een panje kon je zelfs, dat is zo'n uh, zo lab. Maar dat. Vaak, als mensen van buiten het dorp kwamen, dan moesten die betalen. Maar, maar vaak, mensen van het dorp zelf die, die konden ook uh, gewoon komen zonder dat ze iets hoefden te betalen of zo. Ik uh, ben er ook een keer geweest. Toen, toen zag hij aan mij dat ik een hoofdpijn had. En toen uh, heeft hij mijn hoofd bewerkt. <lacht> nou, daar hoefde ik natuurlijk niet voor te betalen of zo. <lacht> toen ben ik ook ogenblikkelijk in slaap gevallen. Ik geloof dat ik drie uur geslapen heb. <lacht> Want het was ook snik heet. Ik denk wel 45 graden. <lacht> Maar um, dat was trouwens diezelfde dag dat ik, toen um, liepen wij terug en toen zag ik de moeder van mijn familie, die liep uh, naar die man toe en, en um, ze had uh, zo'n jerrycan met bielbiel in haar hand. Aan uh, zo'n jerrycan, daar wordt dus de bielbiel afvraking meegenomen. En... Uh, zij, zij uh, deed zich altijd heel katholiek voor en schaamde zich uh, verschrikkelijk als, zij, als iemand erachter kwam dat zij de feticheur ging bezoeken. Maar ik kwam haar dus tegen en ze keek ontzettend. Uh, <laughs> ja, hoe noem je dat? betrapt eigenlijk. En, uh, en ik vroeg natuurlijk meteen: hé, hey, ga je naar Mahama? <laughs> dat was die feticheur. Uh, zei, uh, ja, ja, ik ga hem even wat wijn brengen. Ik heb hem al zo lang niet gezien. En hij is tenslotte een hele goede vriend <lacht> En uh, ze kwam heel lang niet terug. En wij waren al beneden. En, uh, nou, en toen uh, vroeg ik aan mijn tolk. Ik zei van, uh, ze gaat zeker uh, om consult vragen. Hè? Nou, en uh, mijn tolk keek al zo naar mij van, uh, wat bedoel je? En toen zei ik, ja, ja, ze schaamt zich zeker dat ze naar de feticheur gaat. Ja, zei hij, dat heb je goed gezien. <lacht> Dat is echt heel duidelijk. Maar sommige mensen schamen zich echt dood om naar de fetusseur te gaan. En zeker jonge mensen die, die al ver op de middelbare school zitten. Die dan geleerd hebben ook op school dat heel veel dingen onzin zijn. En, maar, maar ja, die, als er echt grote problemen zijn. Als ze echt ergens mee zitten en niet naar een, een reguliere arts, een westerse arts kunnen gaan. Dan gaan ze naar de fetusseur. Dat, dat, blijft, dat blijft er ook in, dat weet ik zeker. Heeft de feticheur ook uh, invloed op uh, de oogst? Um, nou, je, je hebt dus heel veel feticheurs en um, er zijn specialisaties. De een die, die heeft invloed daarop en de ander heeft weer daarop. En er is er, is er een die, ja, die, die bepaalt ook wanneer er geoogd gaat worden. En die bepaalt wanneer er gezaaid gaat worden. Maar de, de, die wordt niet feticheur genoemd, dat, dat is... Vaak wel iemand ook met uh, uh, genezende krachten. Maar dat, dat wordt dan le Grand Chef traditioneel genoemd of uh, ja, een lokale naam die ik niet zo snel weet. Maar ja, je hebt, uh, je hebt heel veel mensen die dus gespecialiseerd zijn op een bepaald uh, gebied. Ja. John. Niet naar een katiën mocht afkomstig. Maar ik n'importe quoi. Ik wil deze zin hebben. Allo, allo, allo papa. Ik wil deze zin hebben. Mama en Sando, ik wil deze zin hebben. Ik wil deze Allo, allo, allo papa, bonero, telefone, diafone, tu m'as conseillé comme, tu finis tes op chérie, on est en délaîné, faut qu'il apprie au moco, on communique, on t'aimer, on y est inutile, on communique avec elle, on est bon mon amour. Allô allô papa, on est au téléphone, quest qui vient Passe tout En mijn, mijn onderzoek had eigenlijk heel veel, heel veel kleine onderdelen. En uh, het, het meest interessante gedeelte van, van, uh, van mijn onderzoek vond ik eigenlijk um, te horen hoe mensen dachten over veranderingen die zich hadden plaatsgevonden ge in het dorp En um, veranderingen sinds, sinds eigenlijk zich konden herinneren. En, en zo, zo iemand als die medicijnman, die kon zich natuurlijk zoveel herinneren en had zoveel meegemaakt, dat, uh, dat ik me daar eigenlijk het meest op geconcentreerd heb. En je had natuurlijk jongere mensen, die, zo, zo jonger dan 30, die, die het over een hele andere soorten veranderingen hadden dan, dan die hele oudere oude, oude, oude mensen. Maar ja, verandering... Wat Was er uh, bijvoorbeeld een verandering die de feticheur... Uh, zich kon herinneren of belangrijk vond? In het dorp over die hele 20ste eeuw uh, beschouwd? Um, ja, de, um, hij, hij vond dat zelf een hele moeilijke vraag. En uh, ik denk dat hij, dat hij zijn vragen ook heeft afgesteld op uh, mijn interesse. Tenminste, wat hij dacht dat ik interessant zou vinden. Hij had het vooral ook over blanken. Hij zei dat er meer blanken waren gekomen en dat die het dorp hadden beïnvloed. En, uh, um, mensen ineens kleren moesten dragen, dat mensen geld moesten verdienen, dat soort veranderingen. Mm. En uh, ja, dat er dus ook hele andere gewassen in het dorp waren gekomen. Mensen leven natuurlijk zo ontzettend met met de natuur en de, al die de, de vegetatie. Er zijn ook heel veel bomen zijn uitgeroeid die, die zijn er gewoon niet meer. En maar het is het is heel erg moeilijk um, in hun taal geloof ik om um, klimaat los te koppelen van van um, Landbouw. Altijd als ik iets vroeg over: hebben je een klimaatverandering geconstateerd of zo, dan kreeg ik antwoorden van: ja, de pindaoogst is achteruit gegaan. En, en het was voor hen heel moeilijk om, om dat los te koppelen. Ben, wij zijn natuurlijk uh, helemaal geconditioneerd met uh, alles maar uit elkaar te leggen in verschillende onderdelen. Maar um, ja, het ging ook vaak, die veranderingen gingen ook vaak over het weer. Dus uh, dat er veel minder regen valt dan, dan vroeger. En, uh, ja, dat is leuk. Ik heb, ik heb ook de missie heeft sinds 1951 uh, precies exacte regenvaldata uh, verzameld. En die hadden een meter en die hebben van elke dag uh, gemeten hoeveel regen er is gevallen. Dus kan je ook precies zien ja, dat er een ongelooflijke verandering in is geweest tot nu toe. Heel erg afgenomen. En, ja, er zijn heel veel riviertjes die, die gewoon niet meer... Geen water meer bevat. Ook niet in het natte seizoen bronnen die opgedroogd zijn. Dat, dat, voor, dat soort veranderingen werden altijd genoemd. Er zijn ook echt catastrofes geweest. Hebben ze grote droogtes meegemaakt? Ja, maar, maar dat is heel typerend natuurlijk voor het hele gebied. Het is altijd, door de eeuw heen, zijn er altijd grote droogtes geweest. Maar eh, rampzalig zijn altijd eh, als de krekels komen, als die grote eh, sprinkhanenplagen. Als die jaren achtereen eh, de oogst vernietigen, nou, dan, dan sterft, eh, denk ik, twee derde van het dorp uit. En andere catastrofes zijn altijd epidemieën. Zoals meningitis of zo. Dat, kan echt, uh, dat is vorig jaar ontzettend erg geweest. En, nou, mensen zeiden dat de helft van de dorpdoos was gegaan. Ik weet niet of dat nou helemaal... Ja, dat het, of dat echt zo was. Maar dat soort van catastrofes waren echt... Uh, die die kenmerkten ook bepaalde... ...periodes in de eeuw. Dat is ook heel makkelijk, want die, die periode's hadden altijd een naam. Als je vroeg aan iemand hoe oud hij was, kon je natuurlijk nooit vragen. Je moest altijd vragen, ben je voor of na de als geboren? Of ben je voor of na de Duitsers geboren? Ben je voor of na de Fransen geboren? Dat soort dingen. Dat markeert zeg maar, tijdseenheden in de eeuw. Is er sprake van een ontvolking en een trek naar de grote stad, zoals je dat overal aantreft? Nou, de trek naar de grote stad, dat is, dat is weer een hele andere zaak. Maar waar het, waar het hier om gaat, is dat ja, je, hebt, je hebt die, die, die bergen, die, die, natuurlijk, dat, het is to, toch een heel hard leven. En nu, nu die droogte zo heel lang heeft aangehouden, ontstond er ook echt nou, watersnood in de bergen mensen zijn naar de vlakte gekomen omdat er ook heel veel instanties daar waterputten hebben geslagen van die pompen en, en uh, ja er, er zijn scholen gekomen uh, de ziekenhuizen dat trekt mensen heel erg heel erg aan natuurlijk en uh, die, die trekken dan naar de vlakte maar ja in mijn dorp moet je moet je zien het, het dorp was voor de helft vlakte vlakte voor de helft berg dus uh, mensen hebben natuurlijk velden nog in de bergen en in de vlakte allebei en um, Vroeger wonen mensen ook uh, alleen in de bergen, maar, maar nu gaan ze dus naar de vlakte. En, uh, ja, ik, ik, ik heb daar niet een zicht over. Daar heb ik dus ook geen onderzoek naar gedaan. Hoeveel mensen precies naar, naar de steden gaan of zo. Het is dus nog veel verder weg dan uh, naast de bergen wonen. Dat, dat weet ik niet. Er zijn wel statistieken over, maar. Als er zo'n uh, migratie is, betekent het ook dat uh, die traditionele volken uh, vermengd raken? Um, ja, in de, in de steden natuurlijk wel. Die, uh, hoewel ze natuurlijk allemaal uh, in, in hun eigen quartier nog, uh, <laughs> nog wonen. Ze hebben, dan, je hebt daar Mada quartier, een Mafa quartier, de moesgoen, de Toubouin en al die klens die wonen wel. Maar um, ja, er, er, is, er is wel sprake van vermenging, ja, zeker. Ook, ook in de kleinere dorpen in de vlakte ja. maar of ze daarmee hun, hun, hun hoe noem je dat, hun authentieke identiteit verliezen of dat, dat dat dat heel erg verandert daar is het nog te jong voor, daar, daar is die, die, die migratie nog niet lang genoeg voor geweest, denk ik bovendien is dat natuurlijk ook heel moeilijk te beoordelen Doel. Dan moet je echt zo'n zicht hebben op wat, uh, hoe de oorspronkelijke hoe de leefgewoonten waren. Weet je? Ja, ik, mijn indruk is, ik, vind het, ik vond het dorp waar ik zat nog, nog ontzettend oorspronkelijk. Maar misschien iemand die daar honderd jaar geleden heeft gezeten, die denkt, jeetje, dit is gewoon een uh, massa geworden. Ik niet binnen. bestond eigenlijk het uh, grote stadsleven als je een dorp uh, verliet waar het uit bestond vroeg je dat um, wat ik deed in de stad als ik daar kwam um, het eerste wat ik had ging niemand kleren was of uh, flink onder de douche of zo um, ik, uh, ik deed ook andere, andere kleren aan dan ik uh, droeg in het dorp eigenlijk leed ik daarmee een beetje een dubbel leven in het dorp in het dorp daar ja, daar was ik echt iemand anders dan in de stad ofzo. En in de stad, ja, zeker na een tijdje had ik uh, zoveel vrienden. Die kwamen altijd meteen kijken of ik er al was. Die kwamen el, elk weekend kijken of ik er al was. En dan meteen afspraak maken voor die avond om ergens te dansen of te eten of wat. En, uh, ja, en uh, ja, als ik zaterdagmiddag bijvoorbeeld uh, er al was, dan uh, ging ik uh, ging bij een vriendin eten. Die had een heel lekker... Uh, Um, zuid cameroes voor mij gekookt, Want zij kwam uit Zuiden. En uh, zij ze kon, ze kon ook altijd aan dingen komen die, die ik gewoon al helemaal niet kende. Die, die kreeg je natuurlijk in het noorden in zo'n bezig familie helemaal niet. Die moet je dan ook speciaal op de markt ergens kopen. En dat was ook uh, heel duur eigenlijk hoor. Dat kwam helemaal uit Zuiden. Maar die kon vres, vreselijk lekker koken. Allemaal heerlijke gerechten. Heel eenvoudig wel hoor. Maar uh, heel speciaal. En, uh, en, ja, en in de avond gingen we... Ging we Flink uh, dansen. Wat zijn de uitgaansgelegenheden, kun je die beschrijven? Zijn dat uh, openlucht uh, disco's? Of, uh... <laughs> ja, je hebt, je hebt verschillende soorten. Uh, je hebt de, de, de wat, uh, wat luxere, die is ook heel duur eigenlijk, in het hotel. Maar daar heb je ook airconditioning en uh, gepaste, gepaste belichting en zo. <laughs> maar de muziek, dat is uh, ontzettend heftig daar. Daar had, een, een, had je ook een openluchtdisco, die was wat goedkoper. En dan had je er ook een, daar ben ik zelf nooit geweest. Dat was echt een enquartier, daar hoefde je geen entree te betalen. En uh, ja, ik ben er dus nooit geweest. Ik weet, ik weet niet precies hoe het daartoe ging, maar ik ging altijd naar dezelfde. Want ja, daar ken je dan mensen en uh, ik hoef ze ook niet meteen allemaal af te lopen of zo. Als ik iets goed vind, dan ga ik daar gewoon altijd naartoe. Bovendien liet ik het ook altijd afhangen van, uh, van mijn vrienden hoor. Want ik ging er altijd vanuit dat zij het toch wel beter wisten wat leuk was. Dus dat deed ik dan, dat ging met ze mee. En uh, wat was jouw favoriete uitgaansgelegenheid? Um, ja, die in het hotel en in die open lucht. Ja, in, die hot in het hotel ben ik het, uh, het meeste geweest eigenlijk. En wat uh, was er zo heftig aan die muziek? Ehm. Um, wat, ja, ze hadden, ze hadden heel veel uh, verschillende soorten muziek. En uh, ja, het was voornamelijk heel hard en het geluid was heel goed. <laughs> en uh, ja, het, het klinkt misschien uh, stom of zo, maar uh, ja, daar kwamen wel de, de wat rijkere mensen of zo, die, die ook niet meteen uit zijn op, uh, om, je, om jou te versieren en om je van je geld te, te ontdoen. En uh, je kan daar gewoon lekker dansen en het maakt niet uit. En, uh, ja, dus ik, ik vond het daar het meest aangenaam. Ja, ja. ja en uh, als, ik, uh, als ik veel vrienden mee had die het niet konden betalen, dan betaalde ik wel. Mm -hmm. dat maakte ik geen probleem van mm -hmm. <laughs> het, was, het was altijd heel... Ja, zo duur was het overigens niet, meer, want het was altijd stampvol. Dus uh, konden vrij veel mensen dat wel betalen. Maar die open lucht vond ik ook ontzettend leuk, hoor. Daar, daar had je ook... Uh, ja, heel veel tafeltjes en stoeltjes hè, van mensen die daar aan het drinken waren en uh, aan het barbecuen waren. En, uh, dat was ook ontzettend leuk. Alleen uh, was het daar vaak ontzettend heet, dat het toch in de ooglucht is. En, ja, het, is wel, het was wel een afdakje en die, die hitte, dat ze weten, blijft daaronder hangen. Dus <lacht> je kon je daar niet helemaal uh, uitleven. Mm -hmm. <lacht> Kun je nou iets zeggen over uh, dat uh, Nederlandse wetenschapsbedrijf dat, dat, dat uh, wetenschapskolonialisme uh, misschien waarom gaan Nederlanders daarheen en onderzoek doen uh, wat levert dat op ik kan me voorstellen dat het een hoop kennis oplevert als ik uh, het verhaal hoor van jou dan levert het heel veel inzicht op het is de manier waarop je ermee omgaat. De manier waarop je... Ja, je dag vult. Ik, ik weet niet precies hoe anderen dat hebben gedaan. Maar... Ja, ik... Zij is, um, die andere studenten zag ik altijd uh, in groepen. En uh, ik heb, dat, dat, dat, dat sluit heel veel mensen af. Of zo. Mensen komen ook niet snel naar je toe als je in een groep bent. Want ja, dan, dan, dan, uh, dan ben je al voorzien of zo. Dan heb je een klikje. Naar, ja, mensen... Camonezen zijn er misschien ook een beetje bang voor, denk ik hoor. Als er veel, uh, veel blanken bij elkaar staan, dan zouden ze niet zo snel daar naartoe gaan. En uh, ja, ik, ik had het idee dat in de stad, dat het voor hun uh, niet. niet Interessant was of zo. Ze hadden dan hun onderzoeksdorp en hun onderzoeksregio ver weg. En ze kwamen in de stad misschien wel om elkaar te, te, te zien. Dat, dat uh, zou me niets verbaasden hoor. Dat ze expres naar de stad toekamen om je Nederlandse lotgenoten te zien. En ze bleven dan ook altijd bij elkaar. En ze aten met elkaar. En, uh, nou, ik moet zeggen, soms heb ik het ook wel gedaan. Soms is het ook wel uh, heel, heel erg leuk. En uh, ja, ik vond het vooral heel interessant om uh, hun te horen praten. Waar ze het over hadden. Ja, ik bekijk dat allemaal. Ik denk altijd, het is voor een, een antropoloog een zinnig leuke studie volgens mij om uh, onderzoek te doen naar hoe Europeanen zijn in, in, in Afrika. <laughs> Echt, ik zou daar heel graag onderzoek naar willen doen. En ik heb het niet alleen over studenten hoor, dat geldt gewoon ook voor projectmedewerkers of leiders en blanke directeuren van wat dan ook. Die hebben... Ja, ik geloof uh, dat iedereen een soort van gedaanteverwisseling ver ondergaat. <laughs> ik vond het heel, heel grappig om te zien. Heel interessant ook. Maar komt dan het beest in de Europea naar boven? Of, uh? <laughs> Daar moet ik gelijk aan denken. Ik denk aan Kafka uh, bij het woord gedaanteverwisseling. Sorry. Um, ja. Het ja, is ook weer, weer verschillend. Er zijn, zijn mensen die volgens mij echt uh, vreselijk de beest uithangen. En waarin het echt het, het beest naar boven komt. Maar ook sommigen ook die uh, trekken helemaal in zichzelf terug. Die durven niks meer. Gewoon van angst en, en ellende. En ja. Het is echt een heel scala wat je, wat je tegenkomt. <lacht> het zou een hele interessante studie, studie zijn. Maar in het gebied waar ik zat. Uh, daar vond ik dat nogal veel Nederlanders heel erg aan het opscheppen waren tegen elkaar. Vooral... Uh, ...zo stoer mogelijk doen en uh, hoeveel je al uh, mee had gemaakt en uh, je vooral niks vies vinden en overal tegen kunnen. En uh, niet toegeven dat je, dat je ook wel ziek bent of dat je ook wel eens uh, je zwakke momenten hebt. en uh, Ja, je, je niet kwetsbaar tonen. En misschien heeft het ook wel te maken met um, ja, de hele krappe arbeiders, arbeidsmarkt die er toch is voor uh, ontwikkelingswerkers. Mensen zijn zich ontzettend aan het bewijzen van kijk eens, uh, volgens mij ben ik de beste veldwerker. <laughs> en, en en lopen ook de hele dag te vertellen hoe goed een onderzoek is gegaan. En uh, hoe, ja, hoe goed contacten hebben met de lokale bevolking. En, uh, <laughs> ja. Maar wat levert dat nou op? Want ik kan me voorstellen dat het heel veel oplevert. Want die mensen zitten niet de duim te duimen draaien. Die, zitten, die staan onder een regime van, van stagebegeleiders. En er is ook heel veel geld vanuit Nederland. En er is toch een heel apparaat rond het hele... Uh, gang van die wetenschappers naar zo'n klein stukje Afrika uh, dus, dus uh, wat, wat, wat gebeurt er met die kennis die daar uh, vergaard wordt um. vooral omdat het zo geconcentreerd is, er zitten veel Nederlanders en dus de, uh, heeft, het, heeft het denk je bijvoorbeeld uh, indirect gevolgen voor die regio positief of negatief doet het um. niet toe. Nou, ik denk uiteindelijk niet, omdat ze zo... Ze laten denk ik heel weinig sporen na. Achter hun rug worden ze misschien ook een beetje uitgelachen. Wij allemaal. Ik, uh... Nee, die, die... wat de Nederlandse studenten betreft, denk ik dat het niks, niks uitmaakt. Behalve dat uh, als je dan in zo'n dorpje komt, natuurlijk, zoals ik, dat je... dan hebben ze weer een rare blanke een tijdje meegemaakt. Dat... Maar dat laat ook zijn sporen niet na. Maar... Ja, wat als je dus echt een, uh, een functie hebt en je, je verblijft een aantal jaren en je hebt geld en macht. Dan laat je natuurlijk wel sporen na. en Ja, dat heeft zo een <laughs> Ja, ik vind het heel moeilijk te beoordelen hoor. Ik denk dat het uh, soms hele gevaarlijke gevolgen ook kan hebben in bepaalde situaties. En... Uh, nou, het zou me niets verbazen als er op een gegeven moment ook, uh, ook daar mensen worden weggestuurd. Van, uh, je misdraagt je zo, wat, wat, wat doe je hier? Nee, dat zou me niets verbazen. Vooralsnog is uh, Noord-Kameroen dus eigenlijk een soort uh, opleidingsgebied. Uh, voor die aanstaande veldwerkers. En niet zozeer een uh, uh, regio waar uh, heel geconcentreerd hulp... Of wordt geprojecteerd die koste wat kost uh, iets moet opleveren? Um, ja, ja ik, we, we hebben nu alleen over die, die, die onderwijsinstelling waar ik zat, maar je hebt natuurlijk ook heel veel projecten. De SNV zit daar en je hebt heel veel Franse instellingen. Je hebt ook uh, het Peace Corps en uh, de Canadezen en de Amerikanen, die, die herken je natuurlijk ook meteen van ver en die uh, hebben namelijk altijd een helpje mee. <laughs> nou, ja, ik, euh, ik weet niet wat dat, wat dat oplevert. Het, euh, het is een stroom van geld wat daarheen gaat. Een stroom van, uh, van mensen die, uh, sommigen die erg veel plezier maken, maar ook sommigen die vreselijk aan het klagen zijn <laughs> de hele dag. En, uh, ja, ik, geloof, ik geloof niet dat er veel kennisoverdracht wordt gedaan als je dat bedoelt ontwikkeling, ik weet niet precies wat je bedoelt. Ja. Nou, dit, dit kan ik niet beoordelen, ik, uh, ik, dat weet ik niet. Ja. Maar zoals, zoals wij daar natuurlijk naartoe gaan, dat kan je toch als een vorm van uh, toerisme noemen. Stroomgeld, uh, stroom geld, stroom mensen. Plattelandstoerisme zeg je nu. Er zijn ook uh, uh, gewoon toerisme, toeristen die daarheen gaan. En uh, zeg maar reizigers. En die schijnen daar ook niet echt populair te zijn. <laughs> dat geldt natuurlijk voor heel erg veel landen. En uh, ik geloof dat uh, projectontwikkelaars en ontwikkelingswerkers en projectleiders helemaal niet van toeristen houden. En reizigers. En nou, het woord rugzaktoerist wordt echt uitgespuugd. <laughs> en... Uh, maar ja, of het in feite een groot verschil maakt op het moment waar zij mee bezig zijn, dat weet ik niet. Daar zijn mijn twijfels over. In ieder geval, ja, ik, ik, heb, ik heb absoluut niet het idee dat studenten daar komen ook om, om, om een kennisoverdracht te doen. Iedereen komt daar toch in eerste instantie om er wat te leren en om wat te zien. En, maar... Heel veel, dat weet ik zeker, gaan er ook heen om, uh, om een half jaar Afrika-ervaring op hun cv te zetten. Dat, uh, dat is toch heel heldhaftig of zo, denk ik, dat veel mensen dat vinden. <laughs> Hoe ze nou overleefd hebben <laughs> op hun mooie eilandje in, die, in de stad. Waren in het dorp van jij was, nou ook uh, van die rugzaktoeristen geweest? Um, ik heb ze niet gezien. Helemaal niet. De, de, het was wel heel grappig. Er was een, een, een artisana, zoals dat heet. En, um, dat had een missie opgezet. Een, een hut waar, waar, waar dus al mensen uh, hun dingen konden, um, ja, hoe noem je dat, uh, alvast neer, op, uh, opslaan. In, voor het geval dat er een toerist komt die dat zou kunnen kopen. Maar ik, ik geloof dat er al in geen drie jaar misschien een toerist was geweest. Maar ik zat niet, niet zo heel ver van, uh, van een asfaltweg hoor, die was misschien uh, 15 kilometer verderop en uh, dat is precies een doorgangsweg van de ene stad naar de andere stad en daar komen wel eens toeristen langs in het, uh, in het toeristenseizoen. Het is zo november, december dat het dan de coolste periode is in dat gebied. Maar ja, dan, toen ben ik net weggegaan dus, dus ik heb uh, geen toeristen gezien.